...over het verhaal van drie generaties in Sicilië in de vorige eeuw. En terug van uh, zomerreces, uh, cinema-nostalgie. En uh, nu, die begint het nieuwe seizoen swingend met ni niets anders de film West Side Story. Een musical gebaseerd op het bekende Romeo en Julia verhaal. In New York waar de rivaliserende straatbanners, de Jets en de Sharks... ...tegen elkaar strijden voor hun territorium en respect worden Jets-leider jets Tony en Maria, het zusje van de Sharks-leider, verliefd. Hoe kan je het uitzoeken, hè? Wow. Levensgevaarlijk. Hun liefde is gedoemd te mislukken. Uh, zoals het uh, te doen gebruikelijk bij cinema, nostalgie, wordt u uh, vanaf 1 uur ontvangen met een kopje koffie en een kopje thee. En de film begint om half twee. En in de pauze wordt de, in de zaal een kopje thee of koffie geserveerd. En uh, voor de kosten verwijzen we u even naar www.cinemazandvoort.nl. Uh, www maar echt, het is een extra lange film. Het is een klassieker. En uh, hij wordt u absoluut aangeraden. Want het is een, uh, dat Cinema Nostalgie is namelijk een gezamenlijk initiatief... van Stichting Kunstcircus Zandvoort en Stichting Plus. Punt. Iedere eerste dinsdag van de maand. En u mag zelf stemmen voor welke film uh, uw voorkeur uitgaat voor de maand. Daarop volgend. Dus een aanrader, aanstaande dinsdag... Vanaf 1 uur gestart naar de start met West Side Story. Oké, okay, nou de start van het derde uur zo dadelijk naar het nieuws en weer van 4 uur Albert-Jan. Daarin uiteraard het vervolg van de voetbalwedstrijd. Die oh zo spannende wedstrijd ja. van vandaag. Castricum tegen SV Zandvoort. 0-0 Nog steeds daar de tussenstand. En zo dadelijk horen van jouw vrienden hoe die wedstrijd verder verloopt. Dat allemaal in uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen na 4 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het Indiëmonument in Roermond is de jaarlijkse herdenking van omgekomen militairen gehouden. Die werd bijgewoond door zo'n 20.000 veteranen, familieleden en nabestaanden. Tussen 1945 en 1962 kwamen meer dan 6200 Nederlandse militairen om... bij missies in de toenmalige overzeese gebiedsdelen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Bij het monument werden kransen gelegd, onder andere door Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Vier F-16's van de vliegbasis Leeuwarden voerden tijdens de minuut stilte een flyover uit. In de zogenoemde Missing Man formatie, waarbij een van de vliegtuigen recht uit de formatie omhoog vliegt.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 Opstelte sluit zich aan bij conclusies van de drie fractieleiders dat een stabiel kabinet niet mogelijk was. De informateur had kritiek op de brief die CDA-onderhandelaar Klink zijn partijgenoten heeft geschreven. Daarmee heeft Klink de vertrouwelijkheid van de onderhandelingstafel geschonden, al dus opstelten. De informateur heeft koningin Beatrix aan het begin van de middag ingelicht over de mislukte formatie.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 Jan, misschien kan je met je dans echt uh, wel uh, op het kunstenstijn optreden. Ik zie het zomaar gebeuren. Oh, wat Jan op het kunstenstijn. <laughs> Jordan Earth Winter Fire Fantasy aan het begin van uh, uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. Dacht je nou echt dat ik dan je schuif open? Uh, ja, nee, dan, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dicht. Je nee, nee, nee. hebt Tuurlijk. de gedaan. <laughs> maar jongens, schrik niet, want ik heb brons met sterren. Echt waar? Ja, dat zegt jullie niks. Want jullie hebben geen dansles gehad, nee. maar een heleboel luisteraars zegt dat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 Wil je de nummers van de strandpavillotjes uit je hoofd, man? Ja, want we worden Wat plat. Wat zei nou? Jeroen 18. Ja, sorry, sorry. Onvergevelijke nee, nee, nee, nee, nee, nee. fout. Maar gelukkig, de luisteraars. En we worden plat sms en gebeld. Het klopt, het is strandtent nummer 20. Daar vanmiddag Jeroen. het Zomfoortse mannenkor. Hoe Half laat vijf. beginnen ze? Half vijf. Half vijf. En luisteraars, hartelijk bedankt voor de reacties. Want uh, inderdaad, het is een onvergevelijke fout. Nou ja, Volgende keer gaat het niet meer gebeuren. Als jij je huiswerk doet, ik dan ga komt maar, het helemaal maar goed. Ik had al de spiekbriefjes. Oké. Okay. Ik had nou een verkeersbriefje. Maar goed. We gaan het leren. We gaan weer naar Joop van S. Het slot van de tweede helft. Joop, hoe is het daar? Ja, er is het raad ontspannend. De klok staat op nog 20 seconden voor de 90 minuten. Er zal er wat bij geteld worden. Maar Sanford heeft onder een gigantische druk gestaan. En dat blijkt ook wel Billy Visser. Onervaren natuurlijk met het, het voetbal in die tweede klasse. Die heeft zojuist zijn tweede raak moeten.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 Daar heb ik gelukkig niks mee van doen. Dan gaat het weer. Remco Rondé, geeft die bal toch maar voor. En dan kan die keeper heel simpel die bal pakken. Gaat die, uh, gaat rennen. Die bal gaat nu naar, uh, eindelijk naar de rechtsachterman. man. Rechtsachter, die gaan van één uur naar het midden van het veld. Van voort, hoe ze gaan hergroeperen. Komt die diepe bal op de lange spits, een hele lange spits. En ook het, het -Vet, nu de bal boyefet die er straks weer een uitzonderlijk goede redding had. Want anders is zomaar de 1-0 van Castricum achter hem gelegen, maar hij had weer een kaktachtige reactie. En daar is schitterende baas van Johnny Keur. mag wel, Wall heeft de bal. Zelf mag ik mag die bal gaan nemen hier. vijf meter bij mij gedaan op de helft van Castricum en een metertje of uh, nou, zijn 20 vanaf de achterlijn. Bij een schop. Uh, Paul van der Hoort uh, gaat die bal nemen. Paul van de Hoort die ook uh, gewisseld is geworden voor Ivan Hoppen. Hoppen die niet goed, niet goed gedaan heeft die het hele uh, heel, heel moeilijk had. En uh, Nu is het einde van de wedstrijd. Hij fluit af. Stvoort, uh, ja, ik weet het niet, uh, moet blij zijn met één punt. Waarschijnlijk wel. Uh, kast ik hem waarschijnlijk niet. Goed, Standvoort pakt uh, de eerste punt van dit seizoen. En uh, volgende week spelen we thuis. Oké, okay, tegen wie? Uh... Uh, uit, uit mijn hoofd, wil ik net zeggen. Uit mijn hoofd weet ik niet wie er is. Jop, uh, dankjewel hè. Ja, graag gedaan. Hartstikke bedankt. En tot volgende week. Ja, absoluut. Oké, okay, absoluut. <laughs> absoluut. Hoi. <laughs> <laughs> Dat was Jan Verres vanuit Castricum. 0-0 is daar de eindstand. En hier is Jacqueline Govaerts En Overrated.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 Ja, Jacqueline Govaat, zij is solo gegaan. Uiteraard bekend uit de band Crash. En nu haar eerste debutsingle, single. De overrated bij CFM. Trouwens, Jacqueline wil geen nummers meer zingen van Crash. Ze wordt er helemaal nog mee doodgegooid. Van, kan jij nog één keer een nummertje van Crash zingen? Ja, dat nee, dat wil kan ze niet dat. meer. Nee. Oh. Ze wil gewoon lekker de solo tour verder vervolgen. Oké, okay. nou haar keuze, helemaal goed.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 heet. Krijgen we nu Rob de Nijs met het werd zomer. Het leek al zomer. Toch was het pas een mij. Zondag waarvan je denkt niet meer voorbij. Vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zo maar nergens heen. Toen zag ik jou, ja, je riep me met je ogen. Ik keek je aan, en kreeg Ik wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken. God, wat voelde ik mijn groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen? Jij bent zo jong, man. Where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 Maar altijd zo. We. Een het ritme van Zandvoort. Ook op internet: www.zfmsandvoort.nl. Disco-muziek uit de jaren 80 blijft toch zo lekker. Zo ontzettend lekker. Joh, daar er ook weer eentje langskomen. Dayton was dat. En The Sound of Music. Daarvoor trouwens. Het werd zomer voor Rob de Nijs. Ja, voor onze al... maandagmorgenploeg. Heb jij dat ook? Als je dan die muziek uit die tijd hoort. Dat je dan ook weer herinneringen krijgt uit die tijd? Klopt. De luisteraar die dus het werd zomer. Die had daar echt mooie herinneringen aan. En dan denk aan, dan ik meteen weer aan een uh, one night affair. Maar daar komen ze dadelijk Daar duidelijk op. Duidelijk zo op. Duidelijk op. <laughs> ja, luisteraars. Want... Uh...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 11 en 12 september, Open Monumentendag in Zandvoort. Er zo dadelijk meer nieuws bij CFM. Maar eerst weer een plaatje, inderdaad de one uit de ver. We hadden het er zo, zojuist over. Hier is Pago. of justice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 Als jij je vleugels niet... Shoes. I'll help you take off your shoes. If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 Op Sportnet en op RTL7 live te volgen. Ik hoorde zojuist een sponsor bij je langskomen. Een bankier. Ja. Misschien wat voor Dirk Scheringa met zijn nieuwe bank. Gewoon het kolf gaan sponsoren. Ja, die doet het nu via internet. Hè. Die ja, durft niet okay. meer naar buiten. In, in, te <laughs> in te neppen. Binnen blijven. Dat gaat hij doen. Nou, we houden het natuurlijk in de gaten. Hier is Rosalind van Vitesse. Mm.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 Is zo leuk, hè? Ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar voor collega albert Javos Vos is dit gewoon bijna een nieuwe plaat. Ja, <laughs> ja klopt. Bijna een nieuwe plaat. Jesse Jeff en de Fresh Prince, hoor je. En de Summertime. En hij zou dat jaar? Uh, ja, Kruik. Ja, Kruik. nou kan je nagaan. Ja. Maar goed, ik vind het een echte yam -yam yeah. yam -yam. Oh, Jam ja, Jam nummer. Jam Jam. Ja, Jam. Jam Jam. Jam Jam nummer.